Goedemiddag. Aanhoudende beschietingen over en weer tussen Israël en Gaza. Economie, Eurolanden officieel in een recessie... en de tunneldelen van de Noord-Zuidlijnen in Amsterdam liggen op hun plek. Vandaag is het bewolkt en mistig. In het noorden is ook wat zon en daar wordt het ongeveer 9 graden. Maar onder de bewolking wordt het niet warmer dan een graad of 5. Morgen bewolkt en grijs, weinig wind en ongeveer 5 graden. Vergelding op vergelding. Het Israëlische leger en Palestijnse extremisten in de Gazastrook blijven elkaar beschieten. En die laatsten lanceren zelfs vanuit het dichtbevolkte Gazastad raketten richting Israël. Staand bij de grens, bij de Gazastrook zegt een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Defensie dat Israël Hamas een zware klap wil toebrengen. Israëls minister van Defensie Ehud Barak heeft de IDF. And Israel will continue to inflict this blow until we believe that these objectives have been De Israëlische minister van Defensie, Barak, heeft de opdracht gegeven om Hamas zwaar te raken. Het leger zal net zo lang doorgaan met aanvallen op de Gazastrook tot dat bereikt is, zegt deze woordvoerder, die het vervolgens zelf ook op een rennen moest zetten richting de schuilkelders.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 op het noorden van de Gazastrook en dat is precies waar wij naar binnen moeten. Dus dat zal de reden zijn dat de grens voorlopig nog weer even gesloten blijft. Monique van Hoogstraten. De Egyptische president Morsi vreest dat de Israëlische aanval op de Gazastrook... leidt tot instabiliteit in het Midden-Oosten. Morsi noemde het offensief in een tv-toespraak onaanvaardbaar. En hij heeft president Obama gevraagd... om het offensief tegen Hamas op de Gazastrook te stoppen. Het Witte Huis zei eerder vandaag juist volledig achter Israël te staan. Egypte heeft opnieuw om een vergadering van de VN-veiligheidsraad gevraagd. Afgelopen nacht kwam die raad al in een spoedvergadering bijeen. Maar de landen konden het daar niet eens worden over een gezamenlijke verklaring. De economie van de 17 eurolanden zit officieel in een recessie. Al twee kwartalen op rij krimpt de economie in de eurozone. Het afgelopen kwartaal met 0,1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie 0,6 procent kleiner geworden. In Griekenland is de krimp van de economie het grootst. Nederland zit nog niet in een recessie. Maar ons land lijkt daar wel op af te steven. De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal fors met 1,1 procent. En dat is de grootste krimp sinds begin 2009, maakte het CBS vanmorgen bekend. Het inzakken van de export is de, belangrijk, de belangrijkste oorzaak. CBS kwam ook met werkloosheidscijfers. In oktober zijn opnieuw meer mensen hun baan kwijtgeraakt. De werkloosheid steeg van 6,6 naar 6,8 procent. En er zitten nu 536.000 mensen zonder werk. Vooral 45-plussers raakten hun baan kwijt. Er komen niet meer vacatures bij. Tegenover elke vacature staan bijna vijf werklozen. Zelfs tijdens de recessie in 2009 en 2011 was het aantal werklozen per vacature niet zo hoog.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 Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Amsterdamse zedenzaak, Robert M. Hij verzet zich niet langer tegen TBS... als uit nieuw psychologisch onderzoek blijkt dat hij naar een TBS-kliniek moet. Tijdens de regiezitting van het Hoge Beroep zei hij vandaag... dat hij meewerkt aan nieuw onderzoek... als het maar niet in het Pieterbaancentrum wordt gedaan. De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak vertrouwt het Pieterbaancentrum niet... want dat valt onder het ministerie van Justitie. OM vindt verder dat hij te lang moet wachten op zijn behandeling... omdat hij eerst nog 18 jaar cel moet uitzitten. En verder zei hij dat hij een hoger beroep is gegaan... omdat hij bij de rechtbank geen eerlijk proces heeft gehad. Het Openbaar Ministerie is ook in beroep gegaan... tegen de uitspraak van de rechtbank. Maar dat was juist omdat het OM de straf 18 jaar in TBS te laag vindt. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt pas in de loop van volgend jaar. De tunnel onder het ei voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Die tunnel is klaar, tenminste, je kunt er nu doorheen lopen. Het duurt nog een jaar of vijf voordat er een metro doorheen kan rijden. Wethouder Wiebes van Amsterdam verbond vanochtend symbolisch... 20 meter onder water de twee delen van zijn stad. Joris van de Kerkhof uh, liep met het mee. Laarsjes aan, helmpje op, wandelen door een tunnelbuis, wandelen onder het ei. En om daar te komen, trappetje het je af door het water. En dan lopen we dus uiteindelijk door een van de drie tunnelbuizen. Drie tunnelbuizen liggen onder het ei. Anderhalve meter lag ertussen. Dan worden ze aan elkaar gekoppeld. Nink in het centrum. Ik denk dat ik nu nog door Ninker heen loop. Dan Hilly. En uiteindelijk moeten Hilly en Wendy vanochtend aan elkaar gekoppeld worden, zodat je er helemaal doorheen kunt lopen. Veel elektriciteitsdraden. Aan allerlei kanten ook nog plekken waar het water wordt weggezogen. Ja, welkom allemaal. We staan hier dus bij de sluitvoeg voor iets bijzonders. Drie buizen van 140 meter. En na twee keer 140 meter staat er een wethouder bij een sluisdeur. We gaan nu proberen het ding open te krijgen. De deur gaat open. Mensen van Noord komen naar het centrum. Mensen van het centrum gaan naar Noord. Noord was er eerst doorheen, Symboliek. Ja, kom kijken. Er moet eerst nog een paar jaar water gepompt worden en rails gelegd, Dat ze hier gaan rijden. De metro's. Tegen de amateurvoetballer die een voetbalsupporter een doodschop uitdeelde, is vier jaar gevangenisstraf geëist. De man gaf een jaar geleden een bejaarde toeschouwer een harde trap tegen zijn bovenlichaam, omdat hij een opmerking tegen hem maakte. Enkele weken later overleed het slachtoffer. Volgens de aanklager is de Amsterdammer een getrainde vechtsporter. De persofficier over hoe het OM tot de eis van vier maanden kwam. Ja, we kijken natuurlijk naar wat er precies is gebeurd. En dan komen we tot de conclusie dat er bijna geen soortgelijke zaken zijn die precies hierop lijken. Natuurlijk wel, ja, een beetje, maar uh, niet precies. Dus nou, al die zaken leggen we naast elkaar en dan denken we wat redelijk is. Kijken wat is hier de beschuldiging die wij bewezen vinden. Dat is zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. En dan komen we uiteindelijk uit op deze straf. Tijdens de zitting betoogde de aanklager... dat de verdachte weliswaar niet het doel had om de man te doden... maar wel om hem ernstig letsel toe te brengen. Komen we nog even terug op de economie... en alle sombere cijfers over die economie. Afgelopen kwartaal krompt hij dus met 1,1 procent. En dat is sinds het begin van de kredietcrisis niet meer voorgekomen. Zo'n grote krimp. Ook qua werkloosheid zit het niet mee... En er was vandaag een eerste kennismaking tussen FNV en voorzitter Heerts... en minister Ascher van Sociale Zaken. En die sprak zijn zorgen uit over de huidige situatie. Nou, Ik vind het met name een, een heel hard gelach voor de mensen die het overkomt... om hun baan kwijt te raken. We leven toch in een, in een kille tijd. En dat zie je in die cijfers terug. Op zich uh, was die stijging voorspeld. Maar het is natuurlijk niet leuk en niet goed uh, dat de werkloosheid het oploopt. In hoeverre uh, rijdt dit de pogingen van het kabinet om mensen van werk naar werk te begeleiden. Flink in de wielen, deze stijging van de werkloosheid. Nou, we weten allemaal dat er niet één knop is waarmee je de, de werkloosheid omlaag eh, kan duwen. Dus het laat wat mij betreft zien dat er én moet worden gezorgd in internationaal verband... voor het eindelijk oplossen van die eurocrisis. Want daar hebben we verschrikkelijk veel last van. Maar het laat ook zien dat we hier in Nederland onze uiterste best moeten doen... met de vakbeweging, met de werkgevers... om meer werk te maken van de, ja, de structuur van onze arbeidsmarkt. Meer scholing, mensen beter begeleiden... proberen de banen die er toch ook zijn bereikbaar te maken voor grote groepen mensen. En dat is niet van vandaag op morgen... Maar die cijfers laten wel ontzettend goed zien hoe belangrijk dat is. Donneerts, voorzitter van de FNV, u hebt dus juist kennis gemaakt met uh, Lodewijk Asscher, de nieuwe minister van Sociale Zaken. Ook op de dag dat er uh, werkloosheidscijfers bekend worden gemaakt, een forse stijging van de werkloosheid. Hoe, be hoe bemoeilijk dat het gesprek wat u dan hebt met de minister van Sociale Zaken? Nou, het was een kennismakingsgesprek, maar... Uh... Wij zijn van de vakbeweging, dus wij hopen dat zoveel mogelijk leden werk hebben. Op een dag dat dan de werkloosheid oploopt, jeugdwerkloosheid, maar ook vooral ouderen boven de 50, ook nog eens extra werkloos dreigen te worden en worden, dan is dat natuurlijk een hele sombere dag. En daar word je niet vrolijk van. Daar word je niet vrolijk van. Tegelijkertijd wordt u gevraagd om samen met de werkgevers een sociale agenda voor de komende jaren uit te gaan voeren. Om mensen van werk naar werk te begeleiden. Maar er is helemaal geen werk. Het werkt net alleen maar af. Ja. Nee, maar de, een groot deel van de maatregelen die het kabinet nu doorzet. Het mag duidelijk zijn dat de FNV daar uh, het niet mee eens is. Zeker een aantal maatregelen op de arbeidsmarkt. Ons motto is niet ontslag, maar aan de slag. Wij staan voor gewoon goed werk. En wij vinden dus ook dat er te rigoureus en te onderdacht nog steeds wordt vastgehouden aan die bezuinigingen. Terwijl je nou juist de economie moet stimuleren en niet verder moet afbreken. Hè? Wij zeggen niet slopen, maar bouwen. Natuurlijk bemoeilijk dat uh, het overleg uh, met het kabinet... maar wij gaan van de andere kant ook met werkgevers toch aan de slag... om te kijken of we van werk naar werk trajecten kunnen realiseren. Daar heb je niet altijd de overheid bij nodig. En we nemen wat dat betreft ook gewoon onze verantwoordelijkheid. Ton Heerts van de FNV in een bijdrage van Peter van der Meerschout. Sport. De atletencommissie van de UCI wil dat voortaan niet alleen de renner wordt gestraft bij dopinggebruik, de wielrenner, maar ook de ploeg en de begeleiding. Volgens Marianne Vos, die deel uitmaakt van de atletencommissie, moet daarmee de barrière om doping te gebruiken worden verhoogd. Of die maatregel ook zal worden ingevoerd, dat is nog maar de vraag, want de UCI moet er nog over beslissen. De regulering is lastig in te passen in het huidige rechtssysteem. Een flink aantal Nederlandse hockeyers spelen de komende winter de lucratieve Hockey India League. Onder andere Teun de Nooye, Take Floris Evers en Marcel Balkenstein zullen naar India gaan. Op 1 december kiezen de zes teams de spelers die ze willen hebben. En dat mogen er maximaal 10 buitenlanders per team zijn. En in totaal hebben zich zo'n 90 hockeyers uit verschillende landen aangemeld. Die Hockey India League wordt gespeeld van 5 januari tot en met 3 februari. En dat is mooi, want er ligt de Nederlandse competitie stil. Vorig jaar kwam er een soort initiatief eh, niet van de grond. Omdat de competitie niet werd erkend door de Internationale Hockey Federatie. En nu is die erkenning er wel. Het is 13 over 1 naar de ANWB, naar John Soroka. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat bewegens spoedreparatie... een file van 4 kilometer tussen Weert Noord en kelpen Ouder. En een korte file in de regio Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... voorknop voorknoop het Kleinpolderplein 2 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Israëlische leger en Palestijnse extremisten in de Gazastrook blijven elkaar beschieten. De economie van de eurolanden zit officieel in een recessie. In Nederland is de kwartaalkrimp 1,1 procent...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Steven van Eyck... die is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging... en met huisarts Tom den Hartog. We hebben wat extra broodjes besteld. Want uh, hoe ziet het werk van de huisartsen over tien jaar uit? Dat zal de centrale vraag zijn. Voor In de Praktijk zijn we deze week bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Op dit moment vergaderen mensen van over de hele wereld over de toekomst van dat hof. En dat betekent handvol werk voor de tolken... die zich goed moeten kunnen inleven in de persoon die ze vertalen. Je moet het uh, in, in, de, in de persoon komen. Dus je, het is een beetje ook uh, de stem, de toon, de register van, van de taal die dat persoon gebruikt. Moet je moet je doorgeven. Je kan niet uh, heel rustig vertalen als iemand heel kwaad is. En dan om halfweg stand.nl. De stelling dan: Nederland moet Israël voluit blijven steunen.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 Hoe ziet het werk van de huisartsen over tien jaar uit? Dat is een beetje de centrale vraag de komende minuten. In de toekomstvisie huisartsenzorg 2022... geven het Nederlands Huisartsengenootschap, NHG... en de Landelijke Huisartsenvereniging, LHV, daar antwoord op. De huisartsenzorg moet kleinschaliger zijn en dichter bij de patiënt. De huisarts moet ook centraal staan bij de zorg in de wijk. Steven van Eyck, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van die Landelijke Huisartsenvereniging. Uh, waarom moet de huisartsenzorg überhaupt veranderen? Nou, Het is niet een kwestie van veranderen, maar het is wel een kwestie van meegaan met je tijd. Dus er is ook heel veel wat zo blijft. Uh, bijvoorbeeld de generalistische zorg en het persoonsgerichte karakter. En ook het feit dat wij zeven keer 24 uur zorg uh, blijven geven aan de patiënt. Dus die dingen die blijven. Maar je moet in een tijd van veranderingen, waar je enerzijds kan moderniseren en anderzijds kan innoveren. Maar waar je toch ook ziet dat we tegen een crisis aanlopen, waardoor het geld niet meer tegen de plinten aanklotst. Uh, moet je wel keuzes durven maken. Dus dat hereiken dat vindt op dit moment plaats. En hoe moet die huisarts? dan nog meer de speel worden in de, in de wijkzorg? Enerzijds door uh, die coördinerende rol, die regierol... Uh, door die nog meer uh, waar te gaan maken. Door samen te werken met de collega's. Dat zijn enerzijds de collega's binnen je eigen praktijk. En ook de mensen die in je huisartsenteam zitten. Dus de praktijkondersteuner en de doktersassistenten. Die krijgen een grotere rol. En aan de andere kant ook die schil die daaromheen zit... in zoals wij dat noemen de eerste lijn. Dat zijn alle partners die zorg in de buurt geven. Dus dan moet u denken aan de fysiotherapeut en de apotheker... de verloskundige, de wijkzuster en de eerstlijnspsychologen en dergelijke. Dus daar moet je beter mee gaan samenwerken. En ik denk dat het ook verantwoord is om eens te kijken... of je niet uh, bepaalde taken uh, met elkaar kan bespreken... wie die nou het beste kan uitvoeren. Mm. We zijn ook heel gelukkig met het feit dat de regering heeft gekozen... om de wijkzuster weer in te voeren. En dat tandem van huisarts en wijkzuster... daar kan je echt in de wijk ongelooflijk veel mee doen. Ja. Nou staat, we vonden in dat plan een bijzondere zin. Want er staat uh, door meer aandacht aan de patiënten te geven... kunnen de kosten in de zorg omlaag. Ja, klopt. Dat, dat klinkt bijna tegen natuurlijk. Dat begrijp ik, maar dat heeft ook te maken met zeg maar, de macro-kosten. De kosten die worden veroorzaakt door huisartsenzorg, Ja, dat is eigenlijk miniem. Dat kost in totaal iets van 4 procent van het totale budget. Maar als u ziet welke zorgvraag wij oppakken, dan is dat ongeveer 95 van de zorgvragen van de patiënten. Die worden gewoon door de huisarts en de omgeving van de huisarts opgelost. Dus het is hele doelmatige zorg. Nou, als u nou kijkt naar het totale budget van de zorg, dan zit er natuurlijk heel veel bij de care. Dus voor de langdurige zorg bijvoorbeeld. Maar er zit ook veel bij bij specialistische zorg in de ziekenhuizen. En wat nu uh, het kabinet heeft gezegd, eigenlijk ook al het vorige kabinet is... misschien moet je toch meer zorg in de buurt geven. Dat betekent dat je zorg die nu in de ziekenhuizen wordt gegeven... overhevelt naar de zorg door de huisartsen... en degene die met de huisartsen samenwerken. Mm. Uh, en dat is eigenlijk perfect. Want op dat moment zie je dat het en kwalitatief beter wordt... omdat een patiënt vindt het plezierig om laagdrempelig... en in de buurt uh, te worden geholpen. En anderzijds zie je dat het ook kostendoelmatig werkt... omdat je het gewoon goedkoper kan ja, ja. En daarbij telt denk ik nog iets. Als je meer tijd investeert in een patiënt. Hè, wij vinden het eigenlijk heel jammer dat je zo weinig tijd per patiënt hebt. Omdat dat ook gewoon in het hele systeem zit. Ook het financieringssysteem. Maar als je nou meer tijd neemt om met zo'n patiënt eens te overleggen. Van in welke situatie zit je nou. Wat kan er nou allemaal nog? Wat wil je nou? Wat zijn de gevolgen als we weer met een nieuwe heup aankomen? Of bij oncologie eh, aan de gang gaan met een chemotherapie. Of dat we nou, allerlei andere dingen doen. Vaak ook bij ouderen tegelijkertijd. Als je dat beter in beeld brengt, dan kan je ook ondoelmatig zorg voorkomen. Dus je kan of uh, die zorg bijvoorbeeld op een andere manier achter elkaar zetten, of je kan tegen elkaar zeggen nou, laten we het een doen en het ander niet. Ja. Goed, huisarts huisartsen is meer de spil. Uh, dat, is, dat is dan de toekomst. Terwijl onlangs dat onderzoek was van Mofir, hè, dat die huisartsen het al hartstikke druk hebben. Heel veel zitten overspannen uh, tegen overspannenheid aan, of, of zijn het al uh, zelfs. Ja. Um, la, laten we even een huisarts erbij halen. Ton den Hartog. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Steven. Hi, Ton. <laughs> nou, goed, toch zelfs zo via de radio. Ja, <laughs> fantastisch. Uh, uh, Meneer Hartig, waar, waar bent u huisarts, als ik vragen mag? Ik ben op dit moment huisarts in Hanningsveld, Giesendam. Ja, en hoe erg is het nou met die stress dan? Want dat bleek uit dat onderzoek, hè? 70% van de huisartsen geeft signalen van overspannenheid. Nou, ik kan... Ik kan wel een beetje aansluiten bij wat uh, collega of, of de voorzitter Steven van Eyck gezegd heeft, denk ik. In zijn reactie daarop eerder. Dat het met name die stress hem niet zozeer zit in de stress uh, richting de patiënt. Maar met name de stress in de hoeveelheid administratief werk. Ja. Uh, de ANW-diensten. En ja, toch ook wat Steven net ook zegt. Te weinig tijd voor de patiënt. En je wil het graag beter doen. En daar raken we een beetje in de knel. En ik denk dat dat met name die stress verklaart. En niet dat uh, die werkdruk naar de patiënt toe zo hoog is. Maar hoe ervaart u dat zelf dan bijvoorbeeld? Nou, ik ervaar dat zelf eigenlijk ook in wat Steven net al zei. Dat je ziet, uh, je hebt soms gewoon eigenlijk te weinig tijd voor een patiënt om dat goed uit te zoeken. Je merkt dat er veel vragen leven die je niet altijd in een 10 minuten consult kan oplossen. En je ziet dan eigenlijk dat je in de week met alle taken die daarnaast nog liggen... gewoon te weinig tijd hebt om dat goed met de patiënt door te spreken. En dat geeft gewoon ja, een stuk uh, eigenlijk onvoldoening in je werk. Je wil die kwaliteit waarborgen, maar dan heb je gewoon toch meer ruimte nodig. En ik denk dat dat eventueel ook de toekomst moet zijn, wat Steven ook zegt om dat soort zorg eh, op die manier kwalitatief goed in te zetten met een brede team. En ik denk dat dan onze werk ook wel eens wat kan afnemen zelfs. Ja, dus u kunt zich wel vinden in die plannen, maar u, u wordt Zeker. ook een beetje gezien als een soort huisarts van de toekomst. Hè? Nog niet zo lang geleden afgestudeerd. Um, maar hoe is dat met, met oude huisartsen die al, al wat langer meegaan? Nou, dat is, ja, je, je ziet eigenlijk wel, ik denk dat wat ik net al zei, herhaal ik de, de, wat Steven zei in zijn reactie, dat dat ook is leef wat er onder de oudere huisartsen is. Je ziet dan ook dat dat wel het rem geeft op het doorontwikkelen van de plannen zoals die in de toekomstvisie nu zijn neergelegd. En ik denk dat wij als jongere generatie huisartsen daar ook zeker helemaal dat kunnen ondersteunen en achter kunnen staan en daar zeker aan mee willen werken. Maar ik denk dat de oudere huisartsen dit ook helemaal onderschrijven, maar dat ze ook aangeven, ja die, die druk die er is vanuit die regelgeving, vanuit die administratie, dat, dat daar toch wel een groot is. Knep... Hmm. En dat, dat remt de, de ontwikkeling, denk ik. Ja, ja, want dus, we horen ook verhalen dat huisartsen nu al werkdagen van soms meer dan tien uur maken. Uh, nou ja, Het lijkt er met al die plannen op dat, dat, dat het in ieder geval niet uh, snel minder wordt of zo. Nou, ik denk, dat het, ik denk dat we goed moeten, moeten kijken naar wat Steven net ook zei. Hè? Dat, dat we in principe die zorg verder moeten herijken. Dat we moeten kijken van waar kan de huisarts een stapje terug doen... en waar kan die dat uitbesteden aan assistenten, praktijkondersteuners... en andere partners in de eerste lijn. En ik denk dat dan op het moment dat die ruimte er komt... ook zeker de huisarts weer ruimte heeft om uh, die, die werkdruk te verlagen... en die hmm. patiënten breder te kunnen zien. Nou, is een toverwoord ook uh, e-health, uh, daar wordt steeds meer over gesproken. Maar, doet u dat al? In, op dit moment zijn er eigenlijk zeker wel ontwikkelingen, ook in de praktijk waar ik zit, om daar naar te kijken. Hè, van Kan je mensen toch uh, eigenlijk breder toegankelijkheid bieden? Ik denk dat het is ook duidelijk opgeschreven in de toekomstvisie van de LV. en ze zijn daar ook duidelijk in. En wij willen daar zeker aan meewerken om dat te ontwikkelen. Om mensen toch ook buiten de, de tijden, omdat we dan aanwezig zijn op de praktijk, ook de praktijk kunnen bereiken. En dan is te bedenken aan e-mailconsulting of, uh, of andere in nou, van informatie. Maar goed, dan, je, je hoort toch ook wel eens van huisartsen, hè? Want, want eigenlijk is de bedoeling ook dat mensen zelf eens een beetje gaan rondkijken van wat, wat er nou nou eventueel aan de hand zou kunnen zijn... voordat ze alweer gelijk bij die huisarts in de wachtkamer gaan zitten. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... dat je als huisarts ook niet zit te wachten op iemand... die uh, via Wikipedia allerlei vreselijke kwalen zichzelf heeft aangemeten... terwijl dat helemaal niet zo is. Ik denk dat we daar. Uh, de, ik, ik kan u daar uh, een helder antwoord op geven. Want we zijn daar natuurlijk inmiddels met de NRG en LFE ook zo ver mee dat we natuurlijk niet al, of niet al te lang geleden een website hebben gelanceerd: www.thuisarts.nl, waarbij ik dagelijks gebruik maak van die informatie dat met patiënten deel. En ook assistenten, dat eigenlijk al wel via telefonisch contact aangeven dat daar veel informatie te vinden is. Die uh, ja, het surfen op het wereldwijd web uh, overbodig maakt. Ja, oké. Okay. Uh, nou, dat is duidelijk. M meneer Van Eyck, uh, ja, dit is is u uit het hart gegrepen, denk ik, hè, wat, wat hij vertelt. Ja, wat ik toch weer zalig vind, meneer Van den Berg... is dat de passie <laughs> van zo'n huisarts, eh, zeker bij Tom van den Hartog, daar, Ja, die spettert gewoon de spiekers uit. En daar ben je alweer zo trots op dat die beroepsgroep... op deze manier met elkaar de beste huisartsenzorg ter wereld neerzet. Dat is ook weer eens afgelopen vrijdag bij het nrg congres bevestigd door Richard Roberts, de president van de wereldorganisatie van de Wonka. En ja, dat moeten we gewoon zo houden. En met dit soort mensen hou je dat ook gewoon zo? Ja. Eh, toch, hè, want we zitten toch in de tijd van, van crisis, bezuinigingen, zorg... Zorgverzekeraars die zich overal mee bemoeien. Die zeggen dat een consult nog maar 10 minuten mag duren. Als het langer duurt, dan moeten artsen het uh, maar in zijn vrije tijd doen. Uh, ja, wat, wat vinden zij van al die plannen? Ja, nou, ze zeggen dat niet allemaal. Wat ik erg leuk vond, is dat een eerste reactie van Wim van der Meeren van CZ. die zei: Ja, eigenlijk zijn wij het er wel mee eens. Ook natuurlijk omdat zij weten dat als je ondoelmatige zorg voorkomt. en voorspilling voorkomt. dat je dan goedkopere zorg aanbiedt dan uh, wanneer je dat niet doet. Dus die zei ook: Van ik ben eigenlijk wel bereid als zorgverzekeraar om eens te kijken. of wij, zoals hij dat leuk noemde, kijk-en-luistergeld kunnen gaan betalen. Hm. Dus ik denk dat zij ook eigen voor hun geld kiezen en weten dat je met elkaar die zorg nog beter kan organiseren als je daar gewoon meer tijd gunt. Er wordt een paar miljard gekort op de zorg. Met name ook bij de ouderenzorg zijn ze dan de dupe. U, u, u denkt niet dat die huisartszorg daar per se onder hoeft te leiden? Nee, dat denk ik niet. Omdat het adagium is dat als je wil bezuinigen in de zorg, dan moet je juist investeren in de huisartsenzorg. En überhaupt investeren in de zorg dichtbij. Dat is doelmatiger omdat het veel goedkoper is. En nogmaals, je kan ook zorg vermijden die anders heel duur uitpakt. Uh, vandaar dat ik ook erg blij ben met een kabinet... wat heeft gezegd, wij willen de drempel naar die huisartsenzorg. Die willen we zo laag mogelijk houden. Dus niet een eigen bijdrage... of niet het eigen uh, risico verhogen met de huisartsenzorg. Want als je die drempel opverpt, ja, dan kunnen wij natuurlijk ook die poortwachtersfunctie... Uh, voor duurdere zorg in de tweede lijn... die kunnen we dan gewoon niet uh, waarmaken. Ja. Het is duidelijk. Dank u wel voor het gesprek. Steven van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ook dank aan huisarts Tom den Hartog. Graag gedaan. Hm. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat de Anne van der Veen. Die is al de hele week bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Vanaf gisteren zijn alle 121 lidstaten bijeen daar in Den Haag... om te vergaderen over de toekomst van het hof. Bij de grote vergadering gaat het, net als bij de Verenigde Naties... om grote politieke belangen. Het zijn dus eigenlijk eindeloze sessies. Rebecca van Hork is tolk. En ook voor haar zijn de komende vergaderweken zwaar. Ik moet vooral veel rusten in de avond. Het is, het is niet de periode wanneer je, je veel uitgaat. Of je moet je echt concentreren op de vergadering. Dus je vrije tijd bij te tolken is een beetje beperkt. Um, je moet rusten. Als, als je niet aan tolken ben, het tolken bent, is het of studeren voor de volgende dag of rusten. Yeah. Veel tolken die bij deze vergadering zijn... werken ook bij het internationaal strafhof. En ze moeten altijd weten waarover ze het hebben... Dat betekent ook snel alle informatie doorlezen... die steeds maar weer naar binnen wordt gebracht. Zo'n klein hokje en echt stapels papier, het past er echt bijna niet in. Dat is geen grapje. Dit is alleen nog maar voor vandaag. En dit zijn al, oh, nou, ik gok, 400 nieuwe afiertjes die binnenkomen. Ja, Ondertussen zijn de deelnemers aan de vergadering... nog snel even alles aan het doorpraten. Alix is één van hen. Zij werkt voor de samenwerkende mensenrechtenorganisaties. Ik, um, ik sprak nu net met uh, kapitein Louis Dor, uh, een van onze leden uit uh, Congo. En wat de naam, hè? Ah. Kapitein Lukila Louis Dor. Dat is hè? Okay. Uh, het punt op de agenda van deze vergadering van lidstaten is het budget van het Hof. Het strafhof wil zaken over Libië en Syrië gaan behandelen. Maar daar moet wel geld voor zijn. Het liefst willen ze 10 miljoen meer dan de 108 miljoen van vorig jaar. Maar door de crisis kan het zelfs minder worden. Als dat nu gekort wordt, um, dan kan dat het hof dit niet meer aan. En uh, zal het hof niet meer kunnen doen waar het voor opgericht is. Terwijl het nu zo aan het groeien is. Dus dit is de meest pijnlijke punt, zou ik zeggen, op de agenda van, van de vergadering vandaag. en deze week. Voor de tolk is het juist leuk als het over het budget gaat. Nou, er zijn uh, mensen die kwaad worden. Het, ga ik, het gaat het, uh, vaak over geld. Over um, dingen waarmee ze niet akkoord zijn. En afhankelijk van de cultuur, uh, van de persoon. In sommige culturen is het heel normaal om, om heel uh, theatrisch te zijn. Dus uh, dat, dat moet je weergeven in je vertaling, ja, in je stem. En als iemand gaat schelden? Ja. Moet je ook schelden. Dus je moet ook weten hoe je moet schelden. Omdat het publiek moet weten wat die meneer of die mevrouw heeft gezegd. Dus ik kan het niet uh, zachte of harde maken. Het moet uh, juist, uh, het juiste woord zijn in de andere taal. Je prie de delegaties om op hun plaats te We gaan beginnen onze réunion. expert Thijs Bouwknecht vreest ook voor een lager budget. Uh, we hebben dat bij andere hoven gezien. en zien we nog steeds. Hoe groot het probleem kan zijn. Als ik het specifieke geval noem van het Cambodja-tribunaal. Wat... ...nog steeds bezig is met de, de grootschalige massamoorden van de Rode kmer. Die heeft continu financiële problemen omdat landen eigenlijk niet meer willen betalen. Dus het zou ook nog wel eens in dat geval kunnen betekenen dat processen ja. gewoon gestopt moeten worden. En dat zou natuurlijk het ergste zijn. De trials zijn by hun natuur veel meer complex en extended dan trials op het national niveau. Terwijl er vergaderd wordt is Alix van de mensenrechtenorganisaties meer in de wandelgangen te vinden dan in de zaal. Want al dat vergaderen schiet soms niet op. Soms is dat, kan dat bijzonder frustrerend zijn. En soms zit ik inderdaad gewoon op mijn nagels te bijten. Dat ik denk van jongens. Maar dan wat ik dus inderdaad doe. Dan loop ik naar buiten. En dan ga ik in deze gang staan. En dan pik ik de, de lidstaten eruit. En dan zeg ik van kunnen wij even gaan zitten. En dan zeg ik van joh tijdens de vergadering. Nu wordt dit en dit besproken. ben ik het niet mee eens. En dit is waarom. En ik vind dat jij nu iets anders moet zeggen. Anders moet stemmen. En dit is de reden. Dan stop ik een papiertje in hun handen. En dan zeg ik van. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Het is niet een stem in het openbaar, niet een stem tijdens de vergadering, maar we hebben zeker veel invloed, heel veel in de wandelgangen. Dus ik zal tijdens deze twee weken, lange weken heel veel in de wandelgangen te vinden zijn. Ja, die jaarlijkse vergadering over dat internationale strafhof duurt nog tot en met 22 november. Vanavond zou er al meer duidelijkheid kunnen zijn over het budget van het hof voor 2013, volgend jaar dus. Um, wij gaan uh, u verwijzen naar uh, stand.nl. Dat gaan we namelijk zo meteen uh, aanvangen. Nederland moet Israël voluit blijven steunen. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u het daar mee eens bent of mee oneens. Uh, dat zo meteen. Eerst het laatste nieuws: Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. In de nieuwe behandeling van de Groningse HIF-zaak... zijn in hoger beroep lagere straffen geëist van 9,5 en 7,5 jaar. Twee jaar geleden werden de twee verdachten veroordeeld... tot respectievelijk 12 en 9 jaar cel... vanwege het opzettelijk besmetten van anderen met HIF. Maar de Hoge Raad verwees de Groningse HIF-zaak... in maart terug naar het gerechtshof in Arnhem... vanwege een gemankeerde bewijsvoering. Treinmachinisten rijden nog steeds vaak door een rood licht. Dit jaar al 140 keer, meldt RTV Rijnmond... Na het treinongeluk in mei dit jaar bij Amsterdam... zei spoorbeheerder ProRail dat het aantal treinen dat door rood rijdt... flink omlaag moet. De doelstelling is maximaal tien per jaar. Robert M. verzet zich niet langer tegen TBS... als uit nieuw psychologisch onderzoek blijkt dat hij naar een TBS-kliniek moet. Tijdens de regiezitting van het Hoge Beroep zei hij... dat hij meewerkt aan een nieuw onderzoek... als dat niet in het Pieter Baan Centrum wordt gedaan. Robert M. vertrouwt het PBC niet... omdat het onder het ministerie van Justitie valt. En tegen de amateurvoetballer die een voetbalsupporter... een doodschop uitdeelde, is vier jaar gevangenisstraf geëist. De Amsterdammer gaf een jaar geleden een bejaarde toeschouwer... een harde trap tegen het bovenlichaam... omdat die een opmerking tegen hem maakte. Enkele weken later overleed de slachtoffer. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Weer spoedreparatie is het vertraging op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Weert Noord en Kelpen Ouder vijf kilometer... Op de A4 naar Den Haag staat bij Leidsendam 4 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert uit de rechter rijstok. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er tussen Groningen en Assen geen treinen. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Ja, het is weer goed mis tussen Israël en de Palestijnen. Het Israëlische leger heeft aangekondigd dat de luchtaanval op een Hamas-kopstuk de eerste stap is in een groter offensief tegen militanten in Gaza. The goal of the is to and also target and cripple those terror organizations responsible for the ongoing rocket fire. Ja, het offensief is bedoeld om Israëlische leger te beschermen door het afzwakken van de aanvallen van de Palestijnen, zegt deze woordvoerder. Volgens de woordvoerder van het Israëlische leger worden de bombardementen uitgevoerd uit zelfbescherming tegen aanhoudende raketaanvallen van Palestijnen. Amerika steunt Israël daarin. Nederland heeft nog niet officieel partij gekozen. Wel is er gisteren een SGP-motie aangenomen waarin benadrukt wordt om de banden met Israël goed te houden. Is dat slim in deze tijd van oplaaiend geweld, of moet Nederland strenger optreden tegen Israël? Ik ga over praten met Kees van der Staaij, is fractievoorzitter van de SGP. Dag meneer van der Staaij, goedemiddag. goedemiddag. Drie keuzes aan het begin: kort antwoord: ja of nee. Hier komen ze. Het lijkt erop dat de VVD in het grote formatiespel de kaart Israël heeft getrokken. Nee. Dit is het begin van een tweede Gaza-oorlog. Nee. De media schetsen een te eenzijdig beeld van de luchtaanvallen heen en weer. Ja. Goed, nou dan uh, aan u de taak om in ieder geval dat uh, bij te stellen de komende half uur. Uh, we gaan er uitgebreid over doorpraten aan de hand van de stelling. En ik roep onze luisteraars ook nog even op om daarop te reageren natuurlijk. Nederland moet Israël voluit blijven steunen, dat is die stelling. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Van der Staar, Nederland moet Israël voluit blijven steunen. Eigenlijk is dat een beetje de strekking van uw motie, hè? Klopt. Die motie had overigens niet zozeer betrekking... op wat er nu aan de orde is. De, de, zeg maar de reactie op de raketten vanuit Gaza. Uh, maar had meer te maken met het algemene beleid... wat het kabinet ook wil voeren. Maar het was toeval dat die motie dan gisteren werd ingediend... Het was inderdaad, ook als er gisteren niets aan orde was geweest... had ik die motie toch ingediend. Omdat ik dat een verschil vond met een tekst in het oude regeerakkoord... en in het nieuwe regeerakkoord. Daar stond ook die tekst die in mijn motie centraal staat... investeer ook verder in die band met Israël uitdrukkelijk in... In het nieuwe regeerakkoord stond dat niet meer met zoveel woorden. Ik vroeg de minister-president, is dat een bewuste verandering van het beleid? Volgens hem was dat niet het geval. Nou, om daar geen enkel misverstand over te laten bestaan... en om te zeggen, we vinden het van belang om ook te blijven investeren... in die band met Israël, heb ik die motie ingediend. En gelukkig daar ook de steun van een Kamermeerderheid voor gekregen. Ja, want in het regeerakkoord staat volgens mij letterlijk... de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit wil behouden. En dat laatste is nieuw, in vergelijking met het vorige kabinet. Nou, er stonden soortgelijke teksten als nu in het regeerakkoord... staan ook wel in het oude regeerakkoord. Uh, alleen, er stond nog iets bij in het oude regeerakkoord. En dat was, wat ik zei, ook dat verder blijven investeren... in die band met Israël. En dat gebeurde ook concreet... doordat er bijvoorbeeld gewerkt werd aan een samenwerkingsraad en dergelijke. Dus niet op een laag pitje houden... of juist uh, de betrekkingen eerder nog wat minder laten worden, Maar... Investeren in warme relaties met Israël. Nou, en dat is iets waarvan de K-Meerderheid heeft gezegd. Laat dat nog steeds het beleid zijn. Ja. was u eigenlijk? Uh, had u het idee dat dat eventueel uh, op de helling stond dan met, uh, met de PvdA dus in het kabinet en een, en ook nog een PvdA-minister? Timmermans. Nou, daar was in ieder geval onduidelijkheid over. En daarom daar is het debat over de regeringsverklaring... en de moties en zo zijn er ook voor bedoeld... om daar dan ook helderheid over te krijgen... van is er nu sprake van een koerswijziging... Uh, of niet op het terrein van het uh, Midden-Oostenbeleid. En nou, wat mij betreft is er geen sprake van een koerswijziging... en wordt de bestaande lijn ook doorgezet. Hmm. Ik, ik vraag het ook even, bij die keuzes bijvoorbeeld... Ik, dat was natuurlijk een beetje met een knipoog... Uh, het lijkt erop dat de VVD in het grote formatiespel... Hè, dat zijn de kaarten van Bos, zeg maar, die over en weer zijn uitgedeeld... Uh, uh, lijkt dat, dat de VVD de kaart Israël heeft getrokken? Want uh, dit beleid, zeg maar, zoals het nu omschreven staat, ook in het regeerakkoord, lijkt toch meer op het standpunt van de VVD dan, dan dat van de PvdA lijkt me. Nou, de teksten zoals die nu in het regeringskort al staan... zijn volgens mij uh, redelijk uh, door veel partijen gedeelde teksten... die niet heel opvallend per se een VVD of een PvdA-invalshoek laten zien. Maar het is natuurlijk wel van belang... dat geldt voor dit soort uh, onderwerpen, het buitenlandbeleid, natuurlijk heel sterk... op welke manier wordt daar nu concreet invulling aan gegeven. Uh, en, en ja, dat zullen we in de komende tijd natuurlijk wel moeten afwachten. Maar ook... Uh, hoe reageert de Kamer erop? Mm. Ik heb in ieder geval gisteren uh, wel gezien... dat ook de VVD goed in staat is om hier ook uh, dualistisch in te opereren. Met andere woorden, niet per se de minister ook te volgen. De VVD en PvdA hebben daar niet hetzelfde in gestemd mm. in mijn motie. De VVD heeft die gesteund en de PvdA ja. niet. Nee, precies. En, en, kijk, u kent Frans Timmermans nog veel beter dan ik uh, hem ken. En ik heb hem ook alleen maar een beetje op afstand gevolgd. Maar volgens mij uh, denkt hij persoonlijk heel anders over, uh, over de situatie. En vindt hij wel degelijk dat je ook heel veel in moet investeren... in de kant van de, van de Palestinië. Nou, de afgelopen periode zagen we inderdaad... dat Frans Timmermans als PvdA woordvoerde wel een andere koos dan het kabinet. Of het kabinet kritiseerde op uh, de koers die hij eigenlijk te pro-Israël vond. Uh, aan de andere kant, ja, hij zal er ook mee te rekenen hebben, natuurlijk, dat ze wel een, een duidelijke Kamermeerderheid zegt van, maar wij vinden het wel van belang dat op die weg wordt doorgegaan. Dus, nou ja, dat zal best nog wel eens spanningen of vragen kunnen oproepen, maar daar hebben we gewoon een goed debat over. Uh, en, uh, en, en, en ik ken Frans Timmermans ook als iemand die heel helder en ronduit zijn mening naar voren brengt. En de Kamer is ook goed in staat om aan te geven wat we belangrijk vinden. En uh, we gaan daar uh, met overtuigingen, debatten over aan de komende nou, tijd. We hebben even gebeld met Harry van Bommel van de SP, eh, buitenland woordvoerder. En uh, ja die zegt eigenlijk, ja, uh, dit gaat toch een beetje, toch een beetje in tegen Timmermans eigen visie. Nu die ineens minister is, moet hij misschien wel een, een, een ander standpunt gaan vertegenwoordigen. Nou, een goed minister, uh, vind ik op alle treinen is wel in staat om ook kabinetsbeleid uh, uit te dragen. En tevoren waarin hij meer dan alleen zijn eigen uh, partijpolitieke opvatting naar voren brengt. Ja, dat zou wel moeten. Laten we even naar de actuele stand van zaken kijken. Hè. Want uh, nou, wat ik al zei, Amerika heeft onmiddellijk de kant van Israël gekozen. Uh, het Nederlandse kabinet heeft, uh, nou, heeft eigenlijk nog niks gezegd. Uh, ik geloof dat Timmermans heeft geroepen we moeten kalm blijven met z'n allen. Vindt u dat uh, genoeg uh, voorlopig aan reactie of moet daar veel stelliger worden gereageerd? Nou, ik zou inderdaad uh, willen bepleiten, en ik zal dat concreet vanmiddag ook vragen aan uh, de minister als we nog een debat hebben. Uh, um, uh, om ook net als de Verenigde Staten Israël te steunen. Uh, dus ook steun uit te spreken voor die luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. Dat, Want... dat, dat, dat gaat u vanmiddag in het debat vragen aan, aan de minister. Ja, dat de vraag, zeker. vraag is natuurlijk even of u daar dan ook een meerderheid voor uh, aan, u, aan uw zijde krijgt. Nou, dat gaan we zien. Uh, kijk, ik vind dat, dat is inderdaad de actualiteit van nu. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar niet schimmig over doen... maar dat we heel helder onder ogen zien dat Israël al heel lange tijd... uiterst beheerst heeft gereageerd op die doorgaande raketten... die zijn afgevuurd op Israëlische burgers. Dat we aan de andere kant zien eigenlijk dat Hamas zich ook een beetje gesteund voelt... door ontwikkelingen zoals in Egypte. Een president van de moslimbroederschap. Daar heeft de Hamas natuurlijk ook banden mee. Meer bewegingen, eh, radicale bewegingen in het Midden-Oosten. En ik denk dat het uiterst gevaarlijk is als eh, het maar verder gaat... met een militant Hamas... Eh, zoals de afgelopen uh, weken ook naar voren kwam... met die rakettenregen die er weer was. Ja. En dan komt er een moment dat een staat, vind ik, ook niet alleen het recht heeft... maar ook de plicht heeft om voor zijn burgers uh, op te komen... en niet te accepteren dat ze voortdurend onder, uh, onder gevaar van rakettenregen moeten leven. Um, ja, alleen, kijk, als je mensen hoort die dan weer aan de kant... De, met name de, inzoomen op de kant van de Palestijnen... die zeggen, ja, die, die hebben daar ook te maken met allerlei uh, maatregelen... als de, de kolonisten die maar land in blijven nemen uh, en, en noem het allemaal maar op. Ja, maar daar hebben ze in Gaza uh, hebben ze mee te maken dat ze juist uh, die grond in het verleden... Juist gekregen hebben dat Israël Gaza-strook heeft prijsgegeven. En wat zagen we als reactie erop? Uh, raketten richting Israël. Helemaal niet van: wij gaan nu proberen op dit gebied zo goed mogelijk voor onze burgers te maken. Maar een steun in de rug voor de terrorisme. Nou, ik vind eerlijk gezegd, juist die ontwikkeling in Gaza. dat is toch uh, juist ook uh, koren op de mode van diegenen die zeggen: van zie je wel, als je landconcessies, grondconcessies doet. dan ben je verder van huis, want dan leidt de veiligheid van je eigen burgers eronder. Ja, um, wat nog hier doorheen speelt is natuurlijk de, de, het verzoek van de Palestijnen... om uh, erkend te worden als staat, hè, bij, de, bij de Verenigde Naties ook. Uh, denkt u ook dat die aanvallen daar over en weer mee te maken hebben? Nou, ik denk dat... Uh, uh, het verband niet rechtstreeks is. Dat het wel een, een, een, een kenmerk is van uh, de, de actie van Abbas, ook richting de VN. Dat hij het over een andere boeg probeert te gooien. Omdat hij ook merkt dat hij uh, ook met Hamas eigenlijk uh, er helemaal niet uitkomt. Uh, dus dat het eigenlijk ook nog een soort wanhoopspoging is vanuit een hele machteloze positie. Abbas' positie op de Westbank is eigenlijk enorm verzwakt. Dat zag je ook bij de verkiezingen pas terugkomen. En we zagen notabene dat voor het eerst ook een staatshoofd, de, de, de Emir van Qatar kwam naar, uh, naar Gaza. Uh, en eigenlijk ook een legitimatie van het terroristenbewind daar. Nou, dat is natuurlijk ook een slag in het gezicht van uh, Abbas, maar geeft ook wel weer aan hoe de ontwikkelingen ook binnen die gebieden zelf van de Palestijnen eigenlijk grimmige antwoorden zijn en het gewoon de verkeerde kant op gaat. Mm. En ook, wat we ook zien, is dat Gaza eigenlijk een wapendepot is geworden ook in de afgelopen tijd. En dat neem ik ook wel de internationale gemeenschap kwalijk. Nu heeft iedereen het er weer over, maar waarom bleef het nou zo stil en waarom was er zo weinig actie en was er niemand bijna warm te krijgen internationaal toen die raketten maar doorgingen. Terwijl Israël al weet ik hoeveel keer gezegd heeft, wij kunnen dit niet blijven accepteren. Ja, want de Palestijnen zeggen dus inderdaad Israël wil met die luchtacties de stemming in de VN over de verhoging van die status van Palestina torpederen. Tegelijkertijd zeggen ze ja, Israël blijft maar weigeren om aan die onderhandelingstafel te komen, blijft nederzettingen bouwen. Nou ja, dat is de kant van de Palestijnen. Israël heeft gezegd aan de onderhandelingstafel te willen. Maar de Palestijnen hebben alweer gezegd... van: nee, allerlei voorwaarden zijn niet voldaan. Dus wij komen niet in de onderhandelingstafel. Kijk, ik denk dat het heel helder is dat we met raketten en bommen er niet komen. En dat wat er moet gebeuren is zo snel mogelijk... aan die onderhandelingstafel terechtkomen. Bent u het eens met Harry van Bommen? Want die zegt dat ook. Hè? Eigenlijk moeten we werken aan een Europees standpunt. Dat, dat Europa eigenlijk met één stem uh, spreekt... en probeert daar uh, de boel eens een keer... Uh, ja, ja in ieder geval aan de gang te krijgen, dat, dat, ze, dat ze weer gaan praten... en dat er uiteindelijk wellicht vrede ontstaat. Ja, als Europa daar echt een constructieve rol in zou kunnen vervullen... zou dat prima zijn, maar alleen Europa is natuurlijk gewoon zelfhevig verdeeld op dit punt. En ook de Nederlandse politiek, laten we eerlijk zijn. Harry van Bommel en ik denken hier ook totaal anders ja. over. Ja. Dus je kan wel natuurlijk proberen om daar kunstmatig een eenheid in te krijgen. Maar de realiteit is dat er gewoon ook veel verdeeldheid binnen Europa zelf is. Ja, ik ga nog even naar wat reacties van onze luisteraars. Deze meneer of mevrouw is het oneens met de stelling. Zegt Nederland moet Israël niet klakkeloos blijven steunen. Israël heeft zich nog nooit gehouden aan vn resoluties Ze verstoppen zich altijd weer achter de holocaust. Wat iets verschrikkelijks is geweest, staat er tussen haakjes dan achter en dat zij het recht hebben op zelfbescherming. Maar wat zij de Palestijnen aandoen is ook inhumaan. Ja, ik vind niet dat Israël zich, uh, zeg maar, verschanst of misbruik maakt van de holocaust. Ik denk eerder dat het werkelijk zo is dat Israël als geen ander land weet dat ze uiteindelijk echt zelf tijdig en stevig moet opkomen voor de bescherming van hun eigen burgers... omdat ze het als van de internationale gemeenschap verwachten... het wel allemaal eens te laat kan zijn. Israël heeft te maken, en dat is denk ik heel fundamenteel... hoe je tegen het conflict ook aankijkt... heeft te maken met veel groeperingen, veel landen... die in feite het bestaansrecht van de staat Israël ontkennen. En die zeggen, het moet van de kaart worden geveegd. Dat horen we ook letterlijk uit Iran, en die staat daar niet alleen in. En uh, Israël moet natuurlijk ook op een goede manier met de Palestijnen omgaan. maar Ik zie daar ook mooie voorbeelden van, uh, bijvoorbeeld op de westelijke jordaan Als er ook economische projecten is, van onderop moet daar ook juist goede contacten zijn. Gewerkt worden aan verbetering van die relaties. Moeten schoolboeken van Palestijnen ook niet vergiftigd worden met antisemitische uitspraken. En dan kan er van onderop wel degelijk iets beters groeien. Nou, goed, uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van der Staaij. U blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Prima. Uh, onze ervaring is met dit onderwerp dat het, uh, ja, dat het vaak heel erg in, in evenwicht ligt. Dat blijkt ook nu alweer weer in de tussenstand op onze site. 1800 mensen ruim gestemd. En het is echt 50-50, 50 om 50. 50% eens, 50% oneens. Nederland moet Israël voluit blijven steunen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Zeg het maar. Met dominee Van Drie uit Oost. Ik ben het volslagen en nogmaals volslagen oneens met de stelling. Ik ben net als reisleider terug drie weken geleden van uh, een reis door Israëlische, maar ook Palestijnse gebieden. Ik ben in vluchtelingenkampen geweest en twee dingen vielen mij op. Die afschuwelijke muur van 350 kilometer, gebouwd op Palestijns gebied. Die zeven meter hoge muur gebouwd op Palestijns gebied. En het ergste heb ik gevonden, en dat heb ik met eigen ogen gezien... het bouwen van die Israëlische nederzettingen. Ze gaan er nu weer 800 neerzetten mm. Terwijl Amerika zegt, je moet er nou eens mee stoppen. Ik hoop dat Amerika vandaag zegt, stop mee En als jullie niet stoppen, trekken wij onze handen terug. Zo liggen de feiten. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Ine kaart uit Nijmegen. Ik ben uh, voor Israël, voor het, uh, want ik, ik vind dat uh, uh, Nederland moet Israël blijven steunen. Omdat blijkbaar Israël de enige staat in de wereld is die zijn land niet mag verdedigen. Ik ben verscheidende keren al laatste tijd ook in Israël geweest. Ik ben in Sederot geweest. Je loopt daar rond, even later valt er weer een raket, er ligt weer een kind zonder armen en benen. Dat, zijn de, dat, dat is wat gebeurt. Mm. En die muur... Houdt wel wat tegen met die aanslagen. Maar waar, waarom, ik, ik vraag me nog af waarom Israël zijn land niet mag verdedigen. En daar mag u misschien antwoord op geven. Da, dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Met Frans in Hoofddorp. Frans. Moet je luisteren. In 1948 moet je horen, daarvoor heet in het land Palestina met een prachtvolk Palestijnen. Het is bezet gebied. Dat hadden ze nooit mogen doen. Ze hadden samen moeten werken. Ja. Ik ben zelf half-Joods, ik heb een Joodse vader. Ik ben er zelf vroeger geweest, het was, ze hebben het prachtig opgebouwd. Heb u gisteravond de broken camera's gezien, dat programma. Van ik, heb niet gezien. ik heb het niet gezien, maar... Nou, nou, nou, dan denk je toch, ik ben nogmaals hadden samen moeten ja. werken. Maar goed, we zitten, we zitten nu in 2012 en, en we, we zien allemaal weer wat er nu gebeurt. Ja. Het, het, de, hele, de hele boel escaleert daar weer. Uh, dus, dus wat u zegt, ja, dat had gemoeten, maar dat is niet gebeurd. En nu dan? Maar moet je horen, het blijft bezet gebied. Ik ben ook in de oorlog vijf jaar bezet. Je vecht voor je eigen land. En het was Palestiërs, ik noem het Palestijnen. Mm, okay. Dat hadden samen moeten werken. Dan heb je even van acht. Die. Pro? ik was vroeger ook echt pro, ik ben er geweest. Ik ben het niet meer, want gisteren werd toch gisteren gebeurd. Het is toch pracht, pracht, pracht, pracht. Die onderdrukking, ja. het is echt een onderdrukking door Israël. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag Ja, goedemiddag met Van Dijk. Ik wil graag twee opmerkingen maken. Ten eerste, ik ben het helemaal eens met de heer Van der Staaij. Er kan niet genoeg gebonadigd worden. Israël wordt omringd door vijanden die haar willen vernietigen. En sommigen willen het direct en anderen als Abbas... willen het via het strategische middel van twee staten oplossing... Een staat die in die omstandigheden verkeert, kan niet anders dan zo reageren. En dan is het nog wel ongezwaardig. En een tweede opmerking, en dat zegt misschien ook even iets van het morele en ethische niveau van bepaalde reageerders. En met name die dominee uit Os, die vindt die muur afschuwelijk. Meneer de dominee, ik kus die muur, want die muur heeft nu honderden mensen voorkomen dat ze verminkt raken of gedood waren. 96% minder aanslagen door die muur. Als u die muur afschuwelijk vindt, dan mag u zich wel eens bezinnen op het begin Dominee. Dank u wel. Stampertanel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben tegen de stelling. Ik ben een aantal keren in Israël uh, geweest en wat mij opgevier, opviel daar, dat is dat mensen continu vernederd, getreiterd, gepest worden, hun eigendommen worden vernield. U bedoelt de Palestijnen in dit geval? Ja, in uh, ze hebben geen enkel recht. Uh, als ze aan de putje gaan, dan worden ze of daar mishandeld, uh, of de klacht wordt niet in behandeling genomen. Uh, um, natuurlijk komen die mensen op een gegeven moment in opstand. En uh, dan kun je zeggen, van, nou oké, okay, om dan gaan we een muur bouwen. Maar dat is weer een extra teken dat die mensen uh, uh, eigenlijk weggetreiterd en weggepest uh, worden. En er is veel te weinig uh, aandacht uh, voor. Dank u wel. Stampert NL, goeiemiddag. Ja, hallo, ik ben school. Nou, ik vind dat... Kunt u mij één staat in de wereld opnoemen? Die dat zoveel raketten over zich heen krijgt en zich zo nog beter te beheersen, zo lange tijd? Nou, ik niet. Ik heb grote bewondering voor dat Israël. En dan nog wat. We mogen nooit vergeten dat die mensen daar, die Israël gaan belagen en aanvallen, die hebben een mentaliteit, want het zijn niet alleen de joden die ze haten. Weet u hoeveel duizenden en duizenden christenen het land hebben op vlucht? Misschien kan meneer Van Acht voor de christenen in Duitsland de staat oprichten, maar het is een schandaal. Ik begrijp niet dat mensen het kunnen opnemen voor dit soort tuig. En er wordt gezegd, ze worden onderdrukt. Ja, ze worden onderdrukt. Weet u door wie? Door de radicale moslims en door de Hamas die onderdrukt hen. Okay. Want als, die, als deze mensen... Ze zich ontwapenen dan hebben we vrede. Als het Israël zich ontwapent, weet je wat hij dan krijgt, dan is Israël gaan ze niet terug en dan komt de feestje om dat te vieren met Anja Meulenberg, met Riet van Acht en met Greta met Duizenberg. Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Laten we het een beetje rustig houden, mensen. Kom op. Ja? Zeg maar. Hallo? Ja? met Zwierad uh, Alkmaar. Ik wil, ben zo verschrikkelijk boos op dat Israël. En ik steun, uh, ik steun die meneer die nou bij u zit helemaal niet. En Israël, dat is vreselijk. Het is wel zo dat ze van de Holocaust gebruik, gebruik maken van vroeger. Het is vreselijk wat ze met de Palestijnen doen en met die muur. Ik kan het al niet meer aanhoren. Nee, nee, het is, het is, uh, het is, ik steun ook meneer Van Acht, die zo verschrikkelijk veel probeert het te doen. Nee. En uh, Israël, die... Uh, nee, dat is... Uh, okay. ik, ik maak het een keer Weer boos. Dank u wel. Stamp.nl. goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik ben het nou eens helemaal niet een, eens met die vorige spreker. Die, die man die moet eens normaal nadenken. Uh, het is toch niet normaal dat Israël altijd die raket over zich heen krijgt? Ik heb maar één oplossing en dat is uh, de troepen naar de grens en de innemen die hap. Ja, en, en waar ja. moeten die Palestijnen heen dan, wat u betreft? Ja, de zee in. Ben je ja. helemaal gek ja, geworden? Ja, maar, ja, maar ja, dat wilt u toch omgekeerd ook niet? Nee, omgekeerd gaat dat niet gebeuren, want Israël is van Israël en van niemand anders. Ja. Dank u wel, stamp.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, zeg het maar. Oh, goedemiddag. Spreek uh, met de beste Ik ben het oneens met de stelling. En uh, ik vind dat Israël is een uh, terroristische staat is. En wij, zoals Nederland, uh, mag geen terroristen ondersteunen. Dus ook Israël niet. Ja, Oké. Okay. Uh, dank u wel uh, voor de bellen. Uh, dat zeggen we tegen iedereen. Het is altijd een, uh, een lastig onderwerp dit. Want het, het gaat ook fel aan toe. Uh, we gaan snel terug naar Kees van der Staaij. Want ik heb nog drie minuten op de klok. En ik wil hem graag nog even laten reageren op wat er allemaal al gezegd is. Meneer van der Staai, ja, u, dat zal u niet onbekend voorkomen. Uh, het het uh, ja, t, t is of voor of tegen. Er zit weinig grijs uh, tussen. Het roept altijd ook heel sterke emoties op. Uh, dat merkte ik nu een beetje in de Kamer ook bij die debatten. Uh, dat raakt mensen op, uh, op een of andere manier altijd heel sterk, dit debat. Het krijgt internationaal buitengewoon veel aandacht. En ik vond die muur eigenlijk wel een mooi voorbeeld van hoe je daar heel verschillend ook tegenaan kan kijken. Hè, die muur, wat vaak overigens ook een hek is. Is. Eh, daarvan zie je dat de een zegt: van Wat een ontzettende schande. En een ander zegt, en daar voel ik mezelf ook vooral thuis bij. Maar kijk nou eens, waarom is die er uiteindelijk gekomen? Zie je ook die onmacht die erachter zat. om de burgers te beschermen tegen die aanvallen die maar bleven komen? Mm. En waar ligt nou eigenlijk de wortel van het conflict? En dat is heel bepalend hoe je uiteindelijk ook, denk ik, tegen de ontwikkelingen aankijkt. Voor mij is een heel belangrijk en blijft een heel belangrijk punt. Eh, erken je uiteindelijk ook het bestaansrecht van de Joodse Democratische Staat Israël. En als die erkenning er is... ook bij andere groeperingen en landen eromheen... dan is er pas ook een perspectief om ook in vrede met anderen samen te leven. En wat zegt u tegen de mensen, want u, u, die, er zijn ook mensen die de kant van de Palestijnen duidelijk kiezen, ook in, in de mensen die bellen, en uh, ja, die geven daar ook voorbeelden van, de mensen voortdurend getreiterd worden, uh, nou ja, het uh, land wordt ingenomen, uh, noem het maar, wat, wat, wat zegt u daar dan tegen? Is treiteren uh, van mensen, bewust uh, mensen negatief bejegen, is natuurlijk altijd verkeerd. Dus als daar praktijken van zijn, uh, dan moet daar ook tegen opgetreden worden. En je ziet ook dat Israël, als het dat betreft, ook een democratische. Staat, dat daar ook als daar misstanden zijn... dat dat gewoon besproken wordt, dat dat aangekaart wordt... dat daar rechten zijn, dat daar parlementen zijn om daarover te spreken. Ja. Um, goed, ja, nou, ik, ik had niet de illusie dat we er hieruit zouden komen in dit half uur. Uh, met, met elkaar niet. Uh, en dat, en dat, is ook, uh, ja, dat is ook logisch eigenlijk. Uh, het is jammer dat het daar weer helemaal escaleert. U gaat het debat zo meteen in uh, vanmiddag. We gaan blijven dat volgen. En dank dat u nu meedeed. aan uh, stand.nl. Kees van der Staai, fractievoorzitter van de SGP, gisteren dus een motie ingediend. die in ieder geval een meerderheid in de Kamer heeft gehaald. Uh, de stelling Nederland moet Israël voluit blijven steunen. Die staat de hele middag nog op onze site. U kunt daarop uh, gaan stemmen. Voorlopig is er niks veranderd in de percentages. Het is echt uh, 50 om 50. 50, wel het aantal stemmers is flink toegenomen, bijna 2100 nu. We gaan naar de andere kant van de tafel... en daar zit Elsbeth klaar voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ik heb een ernstige mededeling. Ons uh, genoom, ons DNA, lijkt heel erg op dat van de varken. Ja, ik, ik, ik moet ja. eerlijk zeggen, ik, ik had dat net in de quiz, het genoom... Ik, ik, DNA-profiel. Ja. En uh, dat is nu wij varken helemaal uh, ontrafeld. Ja. Uh, Martien Groene van de Wageningen Universiteit die komt daarover praten. En dat is heel zinnig, want dan kunnen er ook allerlei menselijke ziektes... misschien beter behandeld gaan worden. Maar ik dacht altijd dat we op apen leken. En dan blijkt het varkens te zijn. Ja, hier, nou, en daar kijk je dan bijna naar ja, mij. Nou ik ja, snap nee, het wel, maar... ik bedoel, ik, ik druk even mijn, mijn verbazing <laughs> uit. We praten ook nog over heel andere dingen. Gelukkig maar. En zo ben na tweeën dus. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.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 Lees in elk geval 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu acht nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360 magazine.nl. Macro, Philips 32 inch, Full HD Internet LED TV, slechts 319 euro. U hoort het. Volkswagen bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.